Heen, is aan iedereen, vertel een leven, doe je niet alleen Wie de waarheid heeft gezien, houdt zij dan niet meer thuis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 ja, dubbel wel. Uh, natuurlijk heel mooi wat ik mag gaan doen. Mm -hmm. En ze weten ook dat ik dat als kind al wilde. Yeah. En ze zien ook dat dat goed is. Ze, weet, ze zijn ook gelovig. Ze zien ook dat het echt Gods plan is voor mij. Yeah. Uh, aan de andere kant zien ze ook van nou, het, het is lastig om een dochter uh, zomaar naar een of land was. te laten gaan. Waar het ook niet altijd even veilig is. Yeah. En dat, ja, dat geeft ook wel wat verdriet soms. Yeah.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 Uh, ...en uh, ik heb het goed. Yeah. Uh, in plaats van dat ik zeg... ...ik, ik verkoop mijn spullen... ...en ik ga, de, ga kinderen helpen. Yeah. En vert, van God vertellen. Yeah. Nou, dat, dat klinkt echt prachtig. Uh, nou heb je ook gevraagd... ...of we een speciaal nummer uh, wilden spelen. Uh, dat is Follow You van Leland. Waarom dat nummer? Um, ja, als ik, als ik zeg van... ...nou, ik heb eigenlijk alles... ...wat ik heb zo'n beetje opgegeven... Mm -hmm. um,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 of so that Fijne dagen en een voedsel.